7 uur. Het NOS-journaal. Martijn Nijhuis. Apple wint zaak tegen Samsung. Parlement van Curaçao mag niet meer vergaderen. En geen dode rokers op Amerikaanse sigarettenpakjes. Apple heeft een grote overwinning geboekt in de patentenstrijd... met zijn Zuid-Koreaanse concurrent Samsung...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 De twee concerns zijn wereldwijd in rechtszaken verwikkeld. In april oorde de rechtbank <coughs> pardon, in Den Haag dat Apple patenten van Samsung had geschonden. De VVD en D66 houden vandaag hun verkiezingscongres... waar de partijen officieel hun programma vaststellen. De VVD doet dat in Rotterdam, D66 in Den Haag. Voor premier Rutte begint vandaag ook de verkiezingscampagne. Hij is steeds gezegd dat hij pas actief campagne gaat voeren... als het VVD-programma is vastgesteld.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 De voorzitter van het parlement op Curaçao heeft alle openbare vergaderingen geschorst tot na de verkiezingen in oktober. Hij wil daarmee voorkomen dat de oppositie een motie van wantrouwen indient tegen de demissionaire regering van premier Schotten. Zijn kabinet raakte begin deze maand zijn meerderheid kwijt in het parlement. Parlementsvoorzitter Asjes zegt dat hij niet wil meewerken aan een parlementaire staatsgreep. Besluiten om niet meer te vergaderen leidde tot ongeloof bij de oppositiepartij op Curaçao. Die probeerde de parlementsvoorzitter nog af te zetten... maar dat voorstel werd niet in behandeling genomen. Een rechtbank in Moskou heeft oudschaker Garry Kasparov... vrijgesproken van deelname aan een verboden demonstratie. Kasparov is een prominent criticus van president Poetin. werd vorige week aangehouden bij de rechtbank... waar leden van de punkband Pussy Riot terecht stonden. Agenten verklaarden dat Kasparov leuzen had geroepen... maar de rechtbank van Moskou acht dat niet bewezen. Kasparov spreekt van een historische dag. Het is volgens hem voor het eerst dat een Russische rechter... niet klakkeloos gelooft wat agenten beweren. Bij een kettingbotsing op de A67 zijn 17 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde rond half elf gisteravond... ter hoogte van Deurne in Noord-Brabant. De meeste slachtoffers kwamen er vanaf met lichte verwondingen. Er is één zwaar gewonde. Bij de kettingbotsing op de A67 waren zeker zes auto's betrokken uit Nederland... Duitsland en Polen. De oorzaak is onduidelijk. Volgens de Brabantse politie was er geen drank in het spel. De negen mensen die gisteren gewond raakten bij het Empire State Building... zijn waarschijnlijk allemaal geraakt door politiekogels. Een man van 58 schoot in New York zijn voormalige werkgever dood... en werd later door de politie doodgeschoten. Daarbij werden 16 kogels afgevuurd. Uit onderzoek blijkt dat de schutter alleen zijn voormalige baas heeft beschoten... en geen omstanders... Dat betekent dat alle gewonden zijn geraakt door verdwaalde of afgeketste politiekogels. In Amerika komen geen afbeeldingen van zieke of dode rokers op pakjes sigaretten. De overheid wilde dat wel verplicht stellen... maar het Federale Hof van Beroep heeft daar een stokje voor gestoken. Volgens de rechters kunnen tabaksfabrikanten niet worden gedwongen... om de anti-rookboodschap van de Amerikaanse overheid te verspreiden. Bovendien is volgens het Hof niet aangetoond dat mensen door zulke afbeeldingen minder gaan roken. In het oosten van Frankrijk is een sportvliegtuigje neergestort. Er waren vier inzittenden. Waarschijnlijk zijn ze allemaal om het leven gekomen. Het toestel was opgestegen in Antwerpen en vloog naar Zwitserland. Vlak voor de Zwitserse grens stortte het neer. Getuigen zeggen dat het vliegtuigje werd getroffen door de bliksem. Onder de vier inzittenden waren zeker drie Zwitsers. In Nicaragua hebben de autoriteiten 7 miljoen dollar contant geld gevonden... in terreinwagens van nepjournalisten uit Mexico. Mannen zeiden dat ze een rechtszaak tegen de drugsmafia wilden bijwonen. Na een aanhouding gaven ze toe dat ze het geld naar Costa Rica wilden smokkelen. Mogelijk waren de miljoenen bestemd voor cocaïneleveranciers in Colombia. Het weer bewolkt en veel buien met kans op onweer en windvlagen. Vooral in het noordwesten kan veel neerslag vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Ook morgen veel regen en wind. Na het weekend wordt het rustiger met meer zon. Het NOS Radio 1-journaal Bert van Sloten. Een hele goede morgen. het is zaterdag 25 augustus. Het eindspel rond de euro is begonnen. Anneliese volgt zo rond kwart voor acht. En het verkiezingseindspel is ook begonnen. Wilders roemt de sp voorman als de beste premier voor Afrika. En over een paar uur is de vakantie van de huidige premier, Mark Rutte, ook voorbij. De kiezer krijgt vanaf vandaag elke dag een bak aan informatie over zich heen gestort. Maar hoe maak je een keus? Dat is al lastig en voor licht verstandelijk gehandicapten helemaal een zware klus. Ze krijgen vandaag uitleg. We hebben deze uitzending verder over mannen en over vrouwenvoetbal. En we moesten kiezen of het WK Stratego of het WK Sportvissen voor vrouwen zijn de vissen geworden. Tot half negen is dit het NOS Radio 1 Journaal. Twee van de drie bestuursleden van het VU Medisch Centrum... zijn opgestapt vanwege de aanhoudende negatieve berichten... over de verziekte werksfeer in het Amsterdamse ziekenhuis. Gijsbert Potja van de APVACABO. Goedemorgen. Goedemorgen. Terecht dat ze opstappen? Ja, het was onvermijdelijk geworden. De onrust duurde te lang aan, dus dan... Uh... Ja, een raad van bestuur wordt afgerekend op de zichtbare resultaten en niet op de goede bedoelingen. Ja, vandaag staat er in de Volkskrant een interview met Hans Berg, voormalig lid van de Raad van Toezicht. En die heeft het over een angstcultuur. Je moet je er niet mee bemoeien, kreeg hij te horen toen hij iets aan de orde wilde stellen. Is dat een beetje de cultuur die heerst? Nou, ik, ik, laat, het, laat ik beginnen met te stellen dat ik het uh, heel slecht vind als iemand van de Raad van Toezicht uh, zoiets moet zeggen. Hè. Ik bedoel niet dat hij het zegt, maar wat hij zegt. Uh, en dat is wel een rode draad die wij zien in reacties van leden die wij krijgen. Want die zeggen ook van er heerst een angstcultuur. Ja, er wordt angstcultuur in ieder geval niet een cultuur waarin mensen zich open kunnen uitspreken. En waar mensen hun verhaal kwijt kunnen als het slecht gaat in hun werk. En als ze zien dat zorg voor patiënten in gevaar komt. Dan moet je een goede regeling voor hebben. Ja, want uh, u krijgt dat te horen uh, in het ziekenhuis. Want u heeft een speciaal aanspreekpunt heb ik begrepen. Ja. Advocabo heeft uh, in alle uh, academische ziekenhuizen, überhaupt, in, in, in alle ziekenhuizen, vakbondsconsulenten. Mensen die door ons zijn opgeleid en die uh, nou ja, werknemers, maar vooral het leven van Abfacabo natuurlijk ook, uh, advies geven en ondersteunen. Ja, en krijgt u daar veel meldingen? Zijn er veel mensen die naar uh, dat meldpunt dan toekomen? Uh, onze vakbondsconsulent geeft aan dat ze een opvallende toename ziet... in het uh, aantal uh, zaken wat bij haar terechtkomt. Ja, dus dat betekent dat het groter is, uh, dat conflict... dan eigenlijk alleen uh, het conflict tussen de medisch specialisten? Nou, weet je, ik wil niet gelijk um, uh, een conflict tussen medisch specialisten... automatisch uh, verbreden. Wat voor onze leden, voor de werknemers hè, in, in het VUMC... die elke dag enorm goede zorg uh, leveren aan de patiënten... Um, die um, moeten goed hun verhaal kwijt kunnen als er iets niet goed loopt in het ziekenhuis. Dus het moet bijvoorbeeld ook een goede klokkenluidersregeling zijn. Ja. Nou ja, er is een klokkenluidersregeling... met als gevolg dat de klokkenluider um, op non-actief wordt gesteld. Um, nou, er is een verschil tussen een goede regeling... en het feit dat iemand zich als klokkenluider meldt. Kijk, als je zorgt voor een goede regeling... waar mensen bij een uh, externe uh, commissie kunnen komen... en een verhaal kunnen doen... dan lopen ze niet automatisch risico in hun werk... En dat is nu nog bij uh, teveel ziekenhuizen het geval... dat zo'n klokkenluidersregeling, dat dat een interne regeling is... en dan blijft er teveel in het ziekenhuis... en worden ja, zaken die niet goed lopen... Uh, teveel met, uh, met de mantel der liefde bedekt. Ja, de twee van de drie bestuursleden zijn nu opgestapt. Wat denkt u, uh, zijn de problemen nu uh, voorbij met het aftreden van deze twee? Nee, dat, dat is absoluut niet een, een, een oplossing van het probleem. Kijk, als je hoogst verantwoordelijk in een organisatie bent... en het gaat, uh, je komt voortdurend slecht in het nieuws... dan is dat de enige stap die je kunt zetten om op te stappen. Maar het is natuurlijk pas het allereerste begin. Ja. Uh, nou, er komt ook nog een onderzoek. Hè? Kees Veerman, de, de voorzitter van de Raad van Toezicht... die maakte dat gisteravond uh, bekend. Wij moeten kijken hoe wij geopereerd hebben. En dat zullen wij moedig onder ogen zien. En uh, wij, zijn, wij moeten professioneel genoeg zijn... om ook onze eigen bijdrage, uh, of die adequaat was... Uh, onder ogen te zien. En dat zal in de komende maanden gebeuren. Dat is een goede zaak? Natuurlijk. Um, kijk, een, een raad van toezicht uh, heet niet voor niks zo. He. Die hebben de, de taak om erop toe te zien dat uh, het vuurmedicentrum op een goede manier uh, nou ja, geleid wordt. Ja, en, maar als ik dan weer terugkom bij ja. waar ik begon, het interview vandaag in de Volkskrant uh, van Hans Berg. Dan hebben ze eigenlijk ook daar uh, gefaald. Want ze kregen te horen van daar moet je je niet mee bemoeien. Ja, ja dat, nogmaals, dat vind ik echt. Een, een, een, een, een, ik hoor dat voor de eerst nu, wat, wat, wat u zegt. En ik vind dat echt. Uh, nou, uh, daar schrik ik van, want dat, dat, uh, dat is niet zomaar iemand, hè? iemand uh, lid van, uh, van de Raad van Toezicht, voormalig lid van de Raad van Toezicht, die dit zegt. Uh, ik ben zeer benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek van uh, de heer Veerman. Uh, want ik heb hele grote vraagtekens bij het functioneren van de Raad van Toezicht. Dat is duidelijk. Ik dank u wel voor het uh, gesprek vanochtend. Gijsbert Botja van de Abvaar Kabo. Bedankt. Het is tien minuten, bijna elf minuten over zeven. PVV-leider Geert Wilders die heeft zich nu ook vol in de campagne gestort. Dat deed hij door zijn kandidaatkamerleden voor te stellen. In zijn toespraak ontpopte hij zich als uitdager van VVD-leider Rutte... en van SP-voorman Emiel Roemer. Een verrassende opening van een verder niet zo verrassende verkiezingsbijeenkomst van de PVV. Robbie Williams met Let Me Entertain You. Normaal gesproken opende Wilders dit soort avonden altijd met The Eye of the Tiger... waarna een taverende speech volgde. Vandaag eerst dansen in de zaal en daarna pas The Eye of the Tiger... met een speech die vooral veel bekende elementen bevatte. Dat debat wat u heeft gezien woensdag, en echt gelukkig niet, was eigenlijk geweldig. En het is jammer dat niemand heeft gekeken. Het illustreerde namelijk perfect... hoe de politiek van Nederland eruit zou zien... zonder Partij voor de Vrijheid. Kneuvelende meneer en mevrouwen... die elkaar gezellig de bal toespelen. Het was het Nederland van voor Pim Fortuyn. Toen Nederland nog in de wurgende greep verkeerde... van de politieke correctheid en de multiculture. Toen heel Den Haag nog vijf keer per dag op de knieën ging... biddend richting het mekka van de eurofiele Brussel. En daarna gaven ze elkaar een borrel en een baan. En de vraag is nu... Wie zal Nederland redden uit deze Europese dwangbuis? Wie zal ons losmaken van die Brusselse haaienbek? Niet Mark Rutte. Niet Mark Rutte. De man die steeds afreist naar Brussel om opnieuw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 echte sportvissers die zijn natuurlijk al lang wakker. In Friesland vindt vandaag het WK plaats voor vrouwen. We hebben een afsluiting de A27 Breda Gorkum tussen knooppunt Hoijpolder en de Brug. De weg is dicht tot maandagochtend 6 uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. 12 september, de verkiezingen dus. En ook voor verstandelijk gehandicapten, want ook die mogen stemmen. Volgens het platform Verstandelijk Gehandicapten... zijn er in Nederland ruim anderhalf miljoen mensen... met een licht verstandelijke handicap. En voor hen valt het niet altijd mee om alle partijprogramma's te begrijpen. Daarom is het voor hen vandaag Landelijke Kiezersdag. Wim Droger is directeur van het platform. Goedemorgen. Goedemorgen. Ruim anderhalf miljoen, dat is een heleboel. Ja, dat klopt. Het, uh, het getal wat, uh, wat wij in ons persbericht hebben uh, gesteld, dat uh, hebben wij ook uh, zelf nadrukkelijk uh, gecontroleerd of dat, uh, of dat het wel klopte. Omdat het op het oog lijkt het zoveel, maar nou ja, een, uh, het op, de zes, op de zestien uh, Nederlanders heeft dus een licht verstandelijke handicap. Ja, het is, het, het is iets genuanceerder. Het is niet alleen een licht verstandelijke beperking, maar het gaat ook om mensen die moeilijk leren. Dus het is... Uh, het, het is niet iedereen die het stempel lichtverstandelijk verstandelijk gehandicapt heeft... maar het zijn ook mensen die moeilijk leren. Dus het is, uh, het is een, op die manier een iets grotere groep. Maar uh, het gaat juist om die groep ja. die dus moeite hebben... met het begrijpen van, uh, van alle ingewikkelde dingen in Den Haag. Ja. Het, nou ja, daar hebben we even een beeld van om hoeveel mensen het gaat... en wat de groep inhoudt. Dit is de eerste keer dat u zo'n dag houdt? Ja, op deze manier wel. Uh, we hebben wel eerder... Hebben wij, uh, ...debatten georganiseerd met politici... ...en uh, we hebben wel eerder op een uh, wat minder brede manier dit gedaan... ...maar we hebben dit nu zo aangepakt... ...omdat vanuit de achterban er zoveel vragen zijn... ...mensen maken zich zoveel zorgen... ...en uh, juist omdat onze doelgroep vaak slachtoffer is... ...van het verminderen van zorg... ...het uh, verhogen van eigen risico's... Ja, maar dan, dan moeten we misschien even uitleggen... ...wat ik zit me opeens te bedenken... ...dat hebben we nog helemaal niet gedaan... Uh, ...van hoe de dag dan georganiseerd is... ...hoe krijgen zij informatie? Zij uh, ze krijgen op twee manieren informatie. In de, het ochtendprogramma uh, krijgen ze een drietal workshops... Uh, waarin ze uh, zien hoe ze kunnen stemmen, wat de Tweede Kamer is... Uh, hoe dat het uh, politieke stelsel in elkaar zit. Ze krijgen een rondleiding door het Binnenhof en door de Tweede Kamer. Uh, ze mogen deelnemen aan een stemwijzermarkt... waar dat ze op een hele uh, leuke, frisse manier uh, door uh, een marktkraam... En daar fruit uit te pakken met stellingen waar ze wel en niet eens zijn een, uh, een idee krijgen van op welke partij zouden ze... Zouden het zouden zouden zijn een andere stemwijze dan die stemwijze die op internet uh, circuleren. Ja, dit is, uh, dat is, dit is een uh, manier uh, het, die veel begrijpelijker is. En uh, we hopen dat ze op die manier ook een, uh, tot een keuze kunnen komen. En... Uh, en het eind van de ochtend mogen ze ook daadwerkelijk oefenen met, uh, met stemmen. Ja. Maar, maar de wat, de voor, dag... wat, wat, wat voor stellingen zijn het dan? Is het dan een beetje zoals uh, Wilders net zei... als je wil dat Afrika geld krijgt, moet je op de SP stemmen? Ja, het, uh, het, uh, het is een heel uh, uitgebalanceerd uh, uh, aantal stellingen. Dus het gaat over verschillende thema's. Het gaat inderdaad over de zorg. Het gaat... Uh, of je wel of niet uh, voorstander bent van het aanschaffen van de JSF. Dus het gaat eigenlijk om alle grote thema's die, uh, die je kunt bedenken... Uh, ja. zitten vragen in de stemwijzer. En op die manier wordt, uh, worden deze mensen ook geleid tot een, uh, tot een keus... die ze zouden kunnen maken. Oké, okay, maar het gaat dus ook bijvoorbeeld over Europa, over de eurocrisis. Um, het, gaat, het gaat over alle thema's die, uh, die zeg maar relevant zijn op dit moment. Maar, ja, en dan, dan vraagt u van, uh, moet Griekenland uh, geld krijgen? Nou, in, in, in die zin? Het, ik bedoel, wor, nee, gaat dat het, zo het, of uh, anders? Het, uh, de, de, de stellingen die er zijn, zijn uh, uit alle belangrijke thema's. Uh, maar wel op een manier die begrijpelijk zijn en juist abstract... Maar deze vond ik heel begrijpelijk hoor. Wat zegt u? Ik, zo, ik vond mijn voorbeeld heel begrijpelijk. Moet Griekenland geld krijgen? Uh, ja, nee, precies. Dat is een heel begrijpelijk voorbeeld. En, uh, en dat soort vragen uh, die leiden mensen naar, uh, naar verschillende partijen. Oké. Okay, nou ja, vandaag dus uh, kunnen ze bij u uh, terecht. En u heeft ook nog een website: www.stemjijook.nl, heb ik begrepen. Kunnen mensen Klopt. ook nog terecht? Meneer Drogen, een mooie dag. Dank u wel. Dag. En bedankt. Een internationaal acrobatisch spektakel op het zomerfestival Cultura Nova in Heerlen. Met optredens van groepen uit Argentinië en Frankrijk. En niemand die klaagde over bezuinigingen in de cultuur. Er rent een man over het podium, midden in de zaal. Er voegen zich mensen bij hem, die er weer afvallen en die weer terugkomen. Dan gaan ze dwars door een muur en uiteindelijk daalt er een zwembad neer waar Ranomi Kromovic Jojo niet van had kunnen dromen. Vier meisjes komen daar naar beneden, zwemmend. Vlak boven de hoogte van het publiek. Fuerza Bruta, met Look Up, uit Argentinië. Medeorganisator Fidel van der Heijden. Het gebeurt niet in Rotterdam of in Amsterdam, maar in Heerlen. Ja, fantastisch. We hebben de Nederlandse première. En daar zijn we heel erg trots op. Geweldig. Ik heb ze heel simpel in België gezien, in Antwerpen. Dat waren ze een jaar geleden. En ze gaan over de hele wereld. Hè. Ze zijn uh, New York, uh, ja, uiteraard Buenos Aires. De grote steden in Londen. Ze gaan dadelijk naar Athene. En uh, ze staan in Eerlen. Dat kost wat, maar het kan. Ja, zeker. Het kost uh, behoorlijk som geld. Maar uh, we kunnen als Festival Cultuur Nova delen we het risico met uh, Parkstad Limburg Theaters. Het is een voorstelling echt helemaal naar het ritme van de tijd. Hè? Pompende muziek, veel dynamiek. Zit iets in van uh, destructie, maar ook weer van opstaan. Ja, opstaan en een soort poëzie. Hè? Het zijn natuurlijk fantastische beelden. Het is inderdaad een soort uh, vitaliteit. Bijna een soort agressie die erin zit. Inderdaad, hè, ze rennen letterlijk door muren heen en zo. Maar ze staan ook weer op. Hè? Het is een soort uh, beeldende poëzie. Gelet op de gedeelde kosten met theater, hebben jullie geen zorg dat dit niet mogelijk is? Nee, jullie juist. Jullie hebben de zalige omstandigheden dat het kan? Ja, we hebben natuurlijk al jarenlang die samenwerking met het theater. En daardoor kun je natuurlijk bij dit soort zaken de voorstellingsrisico's delen. Vorig jaar hebben we het gedaan met de Russische clown Het Ja, daarvoor hebben we het gedaan met Sierk Plum. En uh, dit jaar dus met Fortsabruta. Jullie zetten die lijn wat dat betreft voort. Ook dan midden in het centrum. Openbaar op straat, even last van de regen. Trans Expres met Lush de Violon, eenmalig uit Frankrijk. Geweldig wat er dan aan instrumentarium op het plein staat. Ook heel futuristisch. Ja, het is een heel bijzondere voorstelling van een, een Frans gezelschap, die muziek maken met hele maffe instrumenten en eigenlijk publiek uitdagen, eigenlijk om op een andere manier naar de omgeving, naar de stad te kijken. Weer iets nieuws in Cultura Nova. dezelfde lijn. Maar toch ook met Nederlandse deelname de komende tien dagen? Ja, absoluut. We hebben bijvoorbeeld ook het Zuidelijk Toneel. Of uh, Elay dan Boer, die uh, met zijn voorstelling Broer... in de zandgroeven staat bij uh, Heerle Heide in een buitenwijk. Um, we hebben uh, ook uit Limburg uh, Joost Vrouwraads met zijn Gotra-ballet. We hebben uiteraard ook uit België gezelschappen... zoals Studio Orca voor kinderen. Maar ook uh, Wim van der Keijbus met uh, Ultima Ves... die met uh, Oudepoes uh, in het theater staat. Kunst die overal bloeit die groeit uit locaties ook in Zuid-Limburg zonder remmingen. Absoluut zonder remmingen en juist in Zuid-Limburg. De bijdrage was van Jeroen Vilaart. Found, found myself in a second hand gets out. Never thought it would happen. But I found myself in a second hand gets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 Till I wasn't drunk anymore So I just got to know I truly have to know But so you got to let me know Is your love La Havas. Ze is de hit van Engeland. Afgelopen jaar als talent van het jaar uitgeroepen... na een prachtig optreden bij Jules Holland bij de BBC. Stond recentelijk nog op Lowlands... en is binnenkort ook te zien op het Songbird Festival in Rotterdam. We gaan vissen om vijf minuten voor half acht. Want er is een opvallend wereldkampioenschap vandaag in Friesland. Het WK Sportvissen voor Vrouwen. We hebben er maar een man naartoe gestuurd. Menno Reemmeijer, ook een echte visser. Menno, alleen maar vrouwen? Uh, alleen maar vrouwen tenminste, die vissen. De, het begeleidingsteam is, is mannelijk, de bondscoach ook. Ja. Steven Verhoeven, goedemorgen. goedemorgen. We staan uh, bij het Van kanaal in, uh, in Leeuwarden. Uh, niet op de wedstrijdlocatie nog, uh, begrijp ik, daar mogen jullie pas om 8 uur terecht. Ja. Dit zijn de voorbereidingen, wat gebeurt er allemaal? We zijn nou het voer aan maken en het aas aan het verdelen, waar elke deelneemster er voldoende en uh, het goede aas bij heeft. En dan hoeven we het, uh, het is makkelijker om dat centraal te doen dan allemaal op locatie, want dadelijk ja. zitten ze verspreid. Ja. Geheime recept? Ja, maar dat vertel ik morgen pas. Ja. Maar dit moet het worden? Dit moet het worden, ja. Dit, ja. Uh, hier heb ik mee getraind. Ja. ja. En we hebben de wereldkampioen in huis, geloof ik? Hè? Ja, Ingeborg de regerend... Oudenaard. Ingeborg Oudenaard ja, voor... is je? In Italië. Dat ging Oh, dus... kijk, ze zijn net met voer bezig. Even kijken waar ze is. Ja, Ingeborg Oudenaard uit Terneuzen. Regerend wereldkampioen. Dat klopt. En gaat het geprolongeerd worden? Ik hoop van wel. Wellicht het aan. Uh, een hoop met geluk ook sowieso. Oh, ja? <laughs> en ook uh, natuurlijk de tactiek en de, en de training. Wat zeg je nou, tactiek? Tactiek. Ja. Wat is tactiek? Je tactiek. hebt allemaal bakjes hier ook staan. Uh, twee, vier, zes tellen van groot naar klein. Ja. D dat is het geheime wapen? Nou, dat is gewoon het aas. Uh, iedereen heeft hetzelfde aas. Oh. En uh, als team uh, bepalen, zeg maar, een bepaalde tactiek uh, die we tijdens de wedstrijd gaan gebruiken. En wat is dat voor tactiek? Dat is natuurlijk een geheim op dit moment. De Engelsen staan verderop zich ook voor te bereiden. Daar is het een stuk rustiger. Die horen toch niet? Nou, de radio is natuurlijk ook wel. Dus... Ja, dat is waar. Maar wie hebben we nog meer? Ze komen uit België, die kunnen het verstaan. Frankrijk, Duitsland, Hongarije. Ze komen echt uit de hele 15 landen uit de hele wereld. Hè? Dat klopt, ja. ja. Is het een grote sport in Nederland? Best wel, ja. Het, het is uh, ja, natuurlijk niet zo bekend dat het op tv komt. en al, nee. Maar uh, er zijn genoeg mensen die vissen. Ja, meisjes hockeyen, uh, voetballen tegenwoordig, vissen... Vis ook, ja. ja? Als, je, als je ziet uh, 15 landen, dat is natuurlijk heel veel. Ja, en jullie hebben een uh, jonkie ook erbij, hè? Echt een jonkie. Nou, maar ze zijn allemaal al jonkie. Nou ja, Melissa Krijsman, waar, waar is die? Die is 18? Die staat hier. Ah, die staat ook. daar. Ja, ga ik ook even heen. heeft het hesje al aan. Er is ook net geloot trouwens voor de vakken, want jullie gaan in aparte vakken zitten langs het kanaal. Niet bij elkaar gezellig. Nee, dat waar zit jij? op 1.15. Is dat een goede plek? Ja, ik zit staart. Je zit staart, ja. wat wil dat zeggen? Uh, aan de buitenkant kop. Oké, okay. daar komen de vissen als eerst of als laatst? Ja, ik hoop het wel. Het is natuurlijk de hele week slecht geweest. Dus ik hoop ja. dat het uh, nu wel goed gaat komen, ja. ja. Zeg, en waarom vissen? Het is gewoon een heerlijke sport. Ja? Ja. Zit zitten langs de kant. Uh, tactiek, hoor ik net, komt erbij kijken. Jullie hebben ook getraind? Ja, dat klopt. We hebben ook getraind een hele week. En ook nog uh, voorgaande weken hebben we ook getraind. Hoe train je dan? Uh, ja, het aas, de diepte van het uh, water... Ja. Ja. Ga ik even weer naar de wereldkampioen toe. Want, want de trainingsomstandigheden waren niet optimaal, heb ik begrepen. Het water was groen. Nou, Het water was donkerder van kleur. Donkerder van kleur. Dat klopt, ja. Uh, door de beroepsscheepvaart, uh, ja. die regelmatig uh, heen en weer vaart... omdat ze hier in Leeuwarden bezig zijn uh, met de rondweg te maken... Ja. dan zijn ze heel veel zand aan het opspuiten. En dat moet natuurlijk per schip vervoerd worden. En dan komen de, ja. Van de week hebben we af en toe een dag gehad, dan uh, kwamen er twintig boten voorbij. En dan zien de vissen het aas niet, om te begrijpen? Uh, die scheepvaart die gaat uh, dicht bij de bodem, uh, ja. komt hij langs en de, ja, de bodem wordt gewoon omgehold. En ja. uh, doordat het omgehold wordt, dan uh, wordt het water wordt donkerder van kleur. En hoe is het vandaag? Heb je al gekeken? Uh, nu is het water uh, koffie, uh, koffiebruin. Koffiebruin, nou, of dat goed is, dat, dat zullen we gaan, gaan merken. Twee dagen vissen? Twee dagen vissen. Twee, twee dagen vissen, dan kun je individueel weer het kampioen worden. Maar we gaan natuurlijk voor het team. Het uh, team, precies. Want ze vissen straks met z'n vijven, uh, allemaal gescheiden van elkaar. En dan gaat het om, ik neem aan hoeveel vis je vangt of hoe zwaar? Het hoogste gewicht. Het hoogste gewicht, daar gaat het om. Goed. Uh, wij gaan ons straks verplaatsen naar de wedstrijdlocatie. Uh, Dat is uh, even verderop, anderhalve kilometer langs het kanaal. Worden ook nog een paar duizend man publiek verwacht trouwens, Bert. Veel succes dan, daar uh, Menno.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 Bernhard Wintjes vindt het programma van de SP een ramp voor Nederland. Roemer is een aardige vent, maar zijn programma is gruwelijk... zegt de voorzitter van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in het AD. Volgens Wintjes zijn maatregelen zoals het verhogen van de vennootschapsbelasting... en het verhogen van het minimumloon een ramp voor bedrijven en de export. GroenLinks komt vandaag met een initiatiefwetsvoorstel... over het beperken van de intensieve veeteelt... Als daar naar partij ligt, mogen er alleen nog bedrijfsmatig dieren worden gehouden als die natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Ze moeten varkens de ruimte krijgen om een moddelbad te nemen. Kippen moeten vrij naar buiten kunnen lopen. En koeien moeten in de wei komen te staan met de mogelijkheid tot sociale interactie. En Samsung moet in Amerika ruim een miljard dollar betalen aan Apple. Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft volgens een jury in Californië verschillende smartphone-patenten van Apple geschonden. Zoals de technieken om met je vingers in en uit te zoomen. Het bedrag van ruime miljard is wel een stuk lager dan de 2,5 miljard die Apple had geëist. Samsung gaat tegen de uitspraak in beroep. En dat was het. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag bepaalt bevolking het weerbeeld. Aanvankelijk is het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de dag neemt de buiigheid vanuit het westen toe. Bij de buien is kans op een klap onweer. De zuidwestenwind waait stevig door, bovenlandmatig... in de kustgebieden vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 graden aan zee... en lokaal 23 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht wordt het land inwaarts droger. In de kustgebieden blijft het een komen en gaan van buien. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen draait de wind naar het noordwesten en wordt het voelbaar frisser. De maxima liggen rond een schamele 18 graden. Verspreid over de dag vallen buien, soms met een klap onweer...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 NOS, het Radio 1 journaal, weet u het nog, een week geleden. In Zandvoort draaide het toen om de zon, zee en strand. Maar dit weekend staat alles ouderwets in het teken van de autosport. En misschien ook wel een beetje van de regen. De autosporten hebben het over DTM, het prestigieuze Duitse Tourwagenkampioenschap. Daardoor verandert het circuit in een Duitse enclave. Onze Louis Dekker, onze verslaggever, is onderweg naar het circuit in de Duinen. Louis, DTM, dan draait het om raceparadepaardjes van Duitse makelij. Hoe ziet dat eruit trouwens en hoe klinkt dat? Dat klinkt indrukwekkend, want het gaat om acht cilinders en 500 pk. En dat is iets meer dan in jou en mijn auto. Dat is echt spierballenwerk. Het is ook echt een, een, een high-tech gevecht op vierwielen Audi, Mercedes, BMW. Laten zien wat ze kunnen, hoe ver ze zijn. En is dat een beetje het hoogtepunt van het autosportseizoen? Ja, eigenlijk wel. Er zijn nog steeds mensen die denken... dat er ooit een Grand Prix van Nederland terugkeert. Nou, de realiteit is, dat is inmiddels 27 jaar geleden. En ik geloof niet dat we daar nog over hoeven te praten. Als je dan beseft, Formule 1, Grand Prix, dat is een gepasseerd station... dan kun je maar beter denken, dit is leuk, second best... en het is in ieder geval veel spectaculairder... dan voor de zoveelste keer naar een Formule 3 race kijken... of naar eh, Clio'tjes. noem maar op. Ja, en word jij dan boos als ik zeg dat het Formule 1 met een dak is? Nou, er zijn meer mensen die dat zo noemen. Je moet ook wat, hoe leg jij mensen uit dat auto's die eruit zien als vrij normale auto's... Oké, okay, het zijn geen kleine Audi's, geen kleine BMW's, geen kleine Mercedes, Maar in de basis lijken ze heel erg op wat jij en ik volgende week zouden kunnen kopen. Hoe leg je dan uit dat dat bijna Formule 1 is? Dat is bijna niet uit te leggen. En toch, als je kijkt hoe er op de vierkante millimeter wordt gereisd... Ja, dan is het ook nog eens zo dat die ronde tijden wel erg in de buurt komen... van wat een Formule 1 op Zandvoort zou halen. Dus uh, het is het net niet, maar die omschrijving Formule 1 met een dakje... ja, het is ooit door een coureur verzonnen die DTM heeft gereden... en die vooral indruk wilde maken en zei van... ja, oké, okay, Formule 1 heb ik niet gered... Maar dit is ook heel aardig, hoor. en eigenlijk heeft hij wel een beetje gelijk. En doen er alleen Duitse auto's mee... of vinden we ook een aantal aardige Franse merken op de baan? Nee, dit is een puur Duits kampioenschap. Kijk, Franse merken hebben op dit moment wel even andere dingen aan hun hoofd. Het gaat met de Franse automerken heel erg slecht. En die zijn juist alle autosportprojecten aan het terugdraaien... Um, dit is een Duits feestje. En het is ook niet toevallig dat uitgerekend Audi, Mercedes... en dit jaar voor het eerst BMW meedoen. Want dat zijn de merken waarmee het goed gaat. Dat zijn de merken die geen last hebben van de crisis in Europa. Ja, ze hebben er wel een beetje last van. Maar ze maken zoveel winst elders in de wereld. In China, in India, in Rusland, in opkomende markten. Dat ze gezond genoeg zijn om geld over de balk te smijten. <laughs> en autosport is nu eenmaal geld over de boog smijten. Ja, in de hoop dat ze het dan weer kopen. Maar jij zegt Audi, Mercedes, BMW. Opel doet niet mee? Nee, Opel is jaren geleden er al mee gestopt. Dat is in de huidige omstandigheid, maar goed ook. Want met Opel gaat het helemaal niet lekker op dit moment. Het probleem jarenlang van het DTM-kampioenschap... is dat het allemaal wel indrukwekkend was en snel. Maar het ging eigenlijk alleen maar om Audi en Mercedes. En dan krijg je toch een soort eredivisie... waar alleen Ajax en Feyenoord aan meedoen. Dus eigenlijk is iedereen heel blij dat BMW erbij is gekomen. Want drie fabrikanten, dat is eigenlijk wel het minimum... om zo'n kampioenschap echt serieus op poten te zetten. Ja, moeten ze eigenlijk niet allemaal een beetje op de centen passen? Want ik bedoel, je zegt wel, het gaat goed, maar ja, het is al crisis. Ja, ja, en toch, er is, het mag raar klinken... de afgelopen jaren op de centen gepast, deze eh, autosportklasse draait om snel, om premium, om high-tech, om noem alle tovertermen maar op. En toch, de afgelopen jaren is de innovatie, zijn de ontwikkelingen bevroren. Mochten ze een heleboel niet, omdat het te duur werd, omdat het uit de klauwen liep... omdat het ook met de economie in Duitsland niet lekker ging... omdat ze voorzichtig wilden zijn. Nou, die jaren zijn nu achter de rug. BMW is erbij gekomen. Alle drie de merken komen met nieuwe auto's, volledig nieuw geprepareerd. Echt helemaal van, van 0 tot 100 procent opnieuw gebouwd, nieuwe modellen... Dus dit is, hoe raar het ook mag klinken, juist het jaar dat het weer loskeed. <laughs> nou, veel spas dan daar, Louis. Louis Dekker, en u hoort zijn verslag later vandaag op deze zender. Voor veel voetbalsters was het lang een droom om in Ajax 1 te spelen. Maar het was volstrekt onmogelijk tot nu. Want Ajax en ook PSV hebben besloten om mee te gaan doen aan de vrouwencompetitie. Die wordt afgesloten met een play-off met de beste Belgische clubs. En gisteravond was de eerste officiële wedstrijd van de vrouwen van Ajax. Voor ruim 3000 toeschouwers speelden ze tegen Heerenveen. Mark Hamer was er ook bij. De speelsters van Ajax komen het veld op. Er klinkt een applausje. Ja, nu staat ook een beetje glunderend te kijken. Ja, het is een prachtige avond. Het is uh, toch heel bijzonder dat we clubs als uh, Ajax en PSV uh, dit seizoen uh, in de vrouwencompetitie mogen verwelkomen. Johan van Kouterik, projectmanager voor de vrouwencompetitie bij de KNVB. Ik kan me herinneren, een jaartje geleden, toen moest ik volgens mij naar FC Utrecht... En toen stond het er heel erg slecht voor met het vrouwenvoetbal. Teams trokken zich terug. Het was eigenlijk ten dode opgeschreven. Wat is er gebeurd in het jaar? Nou, we zagen inderdaad dat we elk jaar toch weer dit probleem aan liepen. Dat uh, clubs twijfels er door moesten gaan. We hebben toen als KNVB tegen elkaar gezegd... het zal toch niet gebeuren dat uh, een competitie binnen het grootste groeipotentieel van de KNVB, maar ook de grootst groeiende sport, de grootst vrouwensport ter wereld en in Nederland, dat daar geen volwaardige competitie komt. Dus we hebben daar extra energie in gestopt, we hebben de clubs erbij betrokken en we zijn bijvoorbeeld hard aan het werk gegaan. En u zegt, dit is het moment, nu kan het echt doorgroeien, want ja, Ajax en PSV doen mee. Is dat zo ontzettend belangrijk? Ja, dat is heel erg belangrijk, want je ziet toch dat dit deuren opent. Je ziet ook dat we daardoor aantrekkelijker worden qua sponsoring. Nou, wij denken met deze merken, met een sterke herkenbare competitie, iedere een, vrijdagavond, een volwaardig programma dat we daardoor een prachtig platform creëren. Historisch moment dus. Ajax gaat zo meteen voetballen tegen Veen. Ja, het historische moment is pas eigenlijk daar als het fluitsignaal klinkt. Heel mens. Ja, ja. ja. Lekker, ja. Hey, Volgens mij hebben jullie ja, ja, dat altijd. was schik in of niet? Ja, tuurlijk, altijd. Oh, beter dan de heren bijna. Juist ja. zo. Ja. Meningen zijn verdeeld. Ja. Nou hoor, ik vind ze spelen goed, toch? Ja, de eerste keer dat ik eigenlijk een vrouw zie of niet? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, uh, mijn vrouw voetbalt zelf ook. Oké. Okay. Bij de uh, tafel, tafelvoetbalvereniging in Amsterdam. Ja, ja, dat ja, is iets helder. <laughs> nou, bijna hetzelfde. Nou, bijna, bijna hetzelfde, ja. Maar hoe is dit nou even serieus? Nou, dit is toch leuk om te zien zo. Het is toch een mooie opkomst voor de eerste keer? Ja. Het is perfect. Het heeft wel lang geduurd, hè, voor dat Ajax met een vrouwenteam kwam. Ja, goed. Ze hebben nou wel een vrouwenteam wat er staat, toch? Ja, maar... en dan zeggen ook mensen, ja, leuk, de eerste keer. Komt iedereen ja. kijken, maar uh, blijft u komen het jaar door? Ja, natuurlijk wel. Waarom niet? Het is weer wat anders dan Klaviers op vrijdag. Ja, toch? Geniet van de wedstrijd. Ja, dankjewel. En na iets meer dan 90 minuten zit het erop. Ajax wint met 2-0 van Heerenveen. De eerste wedstrijd van het vrouwenelftal van Ajax... in de Eredivisie is een feit. En dat Daphne Daphne klinkt voor Daphne Koster... de aanvoerder van dit Ajax... Je droom is uitgekomen, hè? Ja, eindelijk, hè? Had je hem ja. ook zo voorgesteld? Ja, ja. Nou ja, stiekem wel. Ja, je hoopt gewoon dat, uh, dat er veel mensen op afkomen dat je die wedstrijd winnend afsluit... ...en dat je een mooie pot laat zien. Nou, volgens mij hebben we dat allemaal gedaan. Ja, want hoe was het om het veld op te lopen hier? Ja, dus gewoon, dat was al ongelooflijk. Dat was gewoon echt zo kicken. Uh, al die mensen, dat we alleen maar een stap op het veld deden. en dat, er, uh, nou, dat ze begonnen te klappen. en nee, dat je voelt dat ze achter, uh, achter je staan. Ja, jullie trainers zijn er tijdens de persconferentie. ja, er was wel wat weerstand in de club. Heb je, heb je dat geproefd? Nee, nee, nee. Ja, dat zijn dingen dat, uh, ja, die, die, die, die zijn er waarschijnlijk. Maar ja, tot nu toe, ik, ik, ik voel alleen maar positiviteit. Ja, is het vrouwenvoetbal vanavond volwassen geworden? Nou, ik, denk het wel. ik denk het wel. Als ik dit zo zie, en dan, uh, dan spreek ik voornamelijk op clubniveau. Hè, want de Nederlandse elftal die had al een aardige stap gemaakt en aan de volwassenheid. Maar als je dit ziet, ja, dan heb je gewoon een hele volwassen wedstrijd gespeeld. Met een volwassen ambiance. Ja, Daphne, Daphne Koster, de aanvoerder van het Nederlands elftal... en nu dus ook de aanvoerder van het vrouwenelftal van Ajax. Bij de mannen in de competitie won RKC met 1-0 van Roda... en staat nu bovenaan in de eredivisie. Wat gaan we zo dadelijk doen? De Grieken willen meer tijd om hun problemen op te lossen. Maar het geduld in Duitsland is op. Verkeersinformatie met een afsluiting de A27 Breda Gorkum is afgesloten tussen knooppunt Hooipolder en de brug. De weg is dicht tot maandagochtend 6 uur. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Bert van sloten. Met Romney. Die wordt volgende week tijdens de partijconventie officieel gekozen... als de republikeinse presidentskandidaat. En dan gaat de campagne echt beginnen. Romney zet zich af tegen zijn verleden als gouverneur van Massachusetts. Veel republikeinen zijn zijn beleid van toen. Dat vinden ze eigenlijk veel te links. Dus ging Romney op zoek naar een nieuw imago. En in de staat vinden ze dat maar raar. Dat merkte correspondent Wessel de Jong. Campagne bijeenkomst voor senioren in een klein dorpje in Massachusetts. In Charlton. En And Andy Nusiforo een democraat, voert hier campagne. Uh, are you in Charlton? Ja. Yeah, yeah ik ben from Pittsfield. De district is, is both Charlton Oh, oké. Ja, dat right. To nice to meet you. Okay, let me give you a card. En Nusiforo die vind ik heel interessant. Die zat namelijk in het parlement van Massachusetts toen Romney hier gouverneur was. Van 2003 tot 2007. En heeft veel ervaring met hem. Hey. Luciforo herinnert zich nog de allereerste bijeenkomst met Romney als gouverneur. Hij zei, ik bedoel dat ik met je werkte. My colleagues um, in the venture capital business. I was the CEO. Rondy zei: ik ga met jullie werken zoals dat ging bij mijn investeringsmaatschappij. Ik ben de directeur en jullie zijn mijn adjuncten die me helpen. Now what struck me about that was how hierarchical it was. But also it was completely wrong. Hij was niet alleen heel hiërarchisch, maar hij zat er ook compleet naast. Want zo werkt het parlement in Massachusetts helemaal niet. Wij democraten maken de wetten en de gouverneur moet ze bekrachtigen of niet. Uh, my initial reaction was, boy, this is going to be a long four years. <laughs> and, and that proved out, that proved to be true. Mijn reactie was: dit worden vier lange jaren. Wat voor gouverneur was die? Uh, very disciplined, uh, very businesslike. Um, Not a lot of time for tomfoolery. Um, Mitt Romney did not generally engage in that kind of behavior. Romney had geen tijd voor gekkigheid. Hij was afstandelijk, zegt Lucy Foro. En omdat hij geen persoonlijke relaties ontwikkelde... vindt hij ook niet dat hij erg effectief was. And I think if the governor were to be elected... It would, we would see some similar predispositions. Uh, this would be the NBA's presidency. Dit zal een business cool presidentschap worden. Um, not accessible. I think that's true. I think that he uh, tried hard not to make te maken. Besluiten neemt hij op grond van cijfers en hij zal erg zijn best doen om niet toegankelijk te zijn. Verwacht het kandidaat congreslid die Romney toch waardeert omdat de gouverneur toch aardig wat gedaan kreeg terwijl het hele parlement van Massachusetts toch bestond uit democraten. Personally I disagreed with almost everything that he did. I I think that on healthcare for example, I voted for the healthcare Ik was het bijna nooit met hem eens, maar zijn wet op de gezondheidszorg... die iedereen hier verplicht een ziektekostenverzekering te nemen... daar was ik voor, zegt Nussie Foro over de wet... waarop het omstreden Obamacare is gebaseerd. Het is heel interessant om te zien hoe hij nu wegloopt... voor wat ooit zijn belangrijkste wet was... Inhoudelijke redenen waarom hij niks meer met zijn eigen wet te maken wil hebben, zijn er niet. Je moet naar de republican base Wie is eigenlijk de kandidaat in een republican presidential primary? Dat heeft alles te maken met degene die nu uitmaken wie een republikeinse presidentskandidaat wordt. Dat zijn mensen die heel conservatief zijn en een hekel hebben aan Obamacare. Dus ook aan Romney Care. hier ze zitten allemaal bij elkaar op een grasveldje voor het gemeentehuis onder tentjes aan lange witte tafels met gekleurde servetjes. He did right, you did know. we uh, had his problems like everything else, you know. He did the uh, health care thing pretty good. Yeah. Well, he did right. was uh, best een goede gouverneur, deed goede dingen. Ja, daar ging ook wel eens wat mis natuurlijk, maar die, uh, die wet op de gezondheidszorg die was toch oké. Okay. Wat vindt u ervan dat hij nu zo'n afstand neemt van die wet? I, I don't understand it. He's on the fence. You're going one way and then the other. You can't do it. Ik ik begrijp er eigenlijk niks van wat hij nu nationaal doet. Hij hij zwabbert door heen en weer. Je kunt niet nu opeens afstand nemen van zo'n wet. You, you don't know which way he's going to turn. Mm -hmm. Met applaus erbij. De reportage was van Wessel de Jong. Europese leiders die zijn klaar met vakantie en dus gaat het weer over de eurocrisis. De Griekse premier Samaras was gisteren in Berlijn voor een gesprek met bondskanselier Merkel... en vandaag is hij in Parijs bij president Hollande. Samaras wil meer tijd voor Griekenland om bezuinigingen door te voeren... en tegelijkertijd blijft er bezorgdheid over de economische problemen in Spanje en Italië. Paul de Grauwe is hoogleraar Internationale Monetaire Economie aan de Universiteit van Leuven. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen we stellen dat het eindspel in de eurocrisis nu is begonnen? Wel, um, het is zeker een heel belangrijk moment. Of het nu het eindspel is, zal uh, de toekomst uitwijzen natuurlijk. Hè? Maar het is zeker een belangrijk moment. En, en ik denk dat we nu op een, een moment gekomen zijn dat er eigenlijk zich twee scenario's uittekenen. Eén scenario is dat we er toch in slagen om die moeilijkheden te overwinnen... Um, en dus verder te gaan met het project van de eurozone... zelfs met Griekenland erbij. Uh -huh. En een ander scenario waar we een, een soort ontrafelingsproces meemaken... waarbij Griekenland eventueel andere landen eruit trekken. Dus ja, wat ze zijn op het Engels noemen de crack shit, hè? Pardon? Wat ze op het Engels noemen de crack shit, het uittreden van Griekenland. Ja, ja juist, ja. ja. Oh, maar mag ik nog een scenario schetsen? Ja, dit zijn inderdaad de richtingen die je op kan gaan... maar dan de invulling een beetje uh, daarvan... Uh, Krijgt Griekenland niet gewoon meer tijd? En zal je dan niet ook zien dat Spanje en Italië... bij Europa aankloppen voor beperkte noodsten? Ja, ik denk dat dat eigenlijk onvermijdelijk is. willen We dat eerste scenario realiseren. Hè? Dus uh, wat we nu toch geleerd hebben is het volgende. Wanneer landen al te snel in een bezuinigingsstrategie worden geduwd... dan werkt dat niet. Dan heeft dat tot gevolg dat die economie in elkaar stort... en dat dus de inkomsten van de overheid... Enorm dalen, met het gevolg dat de budgettaire tekorten nauwelijks daar, dat de schuld eigenlijk verder toeneemt. En dus het land geraakt er zo niet uit. We moeten eindelijk leren dat dat niet de goede strategie is. Dus zo willen we dat project verder doorzetten... dan moeten we aan die landen wat meer tijd geven. Ja. Ze moeten natuurlijk op, op tijd einde die, die, die saneringen doorvoeren. Maar ze hebben daar meer tijd voor nodig. Maar het heeft ook een voordeel natuurlijk... als met name Spanje en Italië op de deur kloppen bij Europa. Want dan kan Europa, de ECB ook... misschien iets meer te zeggen krijgen over het beleid in de landen. Uh, en ik hoor ook wel dat op dat moment... de ECB gewoon de staatsobligaties kan gaan opkopen. Ja, en, en dat is eigenlijk wat de ECB dacht ik van plan is te doen. En ook dat is eigenlijk ook noodzakelijk. Laat ook niet vergeten dat in landen zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, wanneer die overheden daar in moeilijkheden terechtkomen dan zullen die uh, centrale banken normalerwijze ook staatsobligaties opkopen. En, en nu zal de ECB eigenlijk hetzelfde gaan doen als wat die andere landen ook doen. Ja, maar goed, de discussie gaat overigens als de staatsobligaties worden opgekocht, dan daalt die, uh, die rente. Maar de discussie gaat er dan over, op het moment dat je dat doet, dan ben je je stok achter de deur kwijt en dan gaan ze niet hervormen. Maar ze zijn volop bezig aan het hervormen. Dus we, we moeten daarmee ophouden met die idee... van wordt u met een stok op, op de hoofden van die landen te kloppen. Die landen zijn aan het bezuinigen. Die doen dramatische hervormingen. Meer dan vandaag gebeurt in het noorden van Europa. Dus het wordt tijd in feite dat de Europese Centrale Bank... de liquiditeiten verschaft zodat die landen er kunnen uitgeraken. Ja, qua bezuinigingen, qua hervormingen, zegt u... politici nemen ze een voorbeeld aan de zuidelijke lidstaten ja kijk naar nou wat er daar gebeurt kijk de pensioenervormingen um, wat er daar gebeurt in de werkloosheidsuitkeringen dat zijn allemaal dingen die daar volop aan de gang zijn maar wij wij sluiten ons de ogen daarvoor ja, maar wij wij denken dat we het kunnen betalen ja maar dus uh, ik door. denk dat het ook belangrijk is in zo'n unie dat er een beetje solidariteit zou zijn dus een unie zonder solidariteit kan niet blijven bestaan dat was een huwelijk als de partners in een huwelijk zijn dan let ja als je uh, in problemen komt, reken niet op mij. Zo'n uh, huwelijk zal niet blijven bestaan. Hetzelfde met een muntunie. Als wij niet bereid zijn financiële steun te verlenen wanneer die landen in problemen zitten en tegelijkertijd ook de noodzakelijke maatregelen nemen om eruit te geraken, dan kan zo'n unie niet blijven bestaan. Nee, maar goed, in een huwelijk kan je nog wel een scheiding hebben van tafel en bed. Kan je toch nog uh, prettig onder één dak samen wonen. Ja, gewoonlijk is dat niet prettig, hoor. Nee, we in ieder geval wel samen. Dat is toch een beetje zoals Europa het op dit moment doet? Ja, maar dus um, wij, wij zijn nog onvoldoende bereid... om die landen um, de financiële middelen te geven... Uh, die ze nodig hebben op dit moment om uit die miserie te geraken. Ja. Nou, het, uh, laat me zeggen, de analyse is, is duidelijk... en ik denk dat de politiek ook wel heeft uh, meegeluisterd hier in Nederland. We zitten hier midden in een uh, verkiezingscampagne... dus het gaat ook nog eens even over Europa. Meneer De Grauwe, ik uh, dank u wel vanuit België voor uw commentaar. I go back to black. Amy Winehouse was dat. Het NOS Radio en Mediaoverzicht. Het was Schemmink. Weer volop aandacht voor de verkiezingen in de ochtendkranten. En dat is niet altijd positief nieuws voor de SP. Die partij krijgt vooral forse kritiek in het AD. Ondernemersorganisatie VNO-NCW noemt een regering met SP-leider Emiel Roemer... rampzalig voor Nederland. Volgens voorzitter Bernard Wientjes zijn de gevolgen van het voorgestelde SP-beleid... een ramp voor het midden- en kleinbedrijf. Hij noemt Roemer een aardige vent met gruwelijke plannen. Volgens het Financiële Dagblad kan het voor ondernemers allemaal best meevallen. Die krant sprak met ondernemers uit Boksmeer... waar Roemer wethouder was en de SP tien jaar in het bestuur zat. De middenstanders daar zeggen dat er goed te praten valt met SP-bestuurders... over zaken die voor bedrijven van belang zijn. Trouw noemt het opvallend dat vooral de VVD hard uithaalt naar de SP... terwijl SP-leider Roemer juist rustig reageert. Maar de verkiezingen zullen dit weekend pas echt losbarsten, verwacht de krant. Gisteravond de PVV haar verkiezingscampagne af. En vandaag doet de VVD dat. Morgenavond is er een groot verkiezingsdebat, het premierdebat... op televisie met Rutte, Roemer, Wilders en Samson. Hoewel de verkiezingen dus voor de deur staan... kijkt de Volkskrant al vooruit naar de kabinetsformatie. Want het is voor niemand duidelijk hoe dat formatieproces straks moet gaan. De Tweede Kamer zette begin dit jaar de koningin buitenspel. Maar het kabinet viel voordat er verdere afspraken zijn gemaakt. Daarom is het onduidelijk wie welke rol speelt bij het formeren van een nieuw kabinet. Zelfs de koningin weet niet of ze buitenspel moet blijven. De New York Post heeft beelden van de schietpartij gisteren in New York... bij de Empire State Building. Daarop is te zien hoe agenten de dader volgen... en vervolgens van dichtbij doodschiet op straat. BBC meldt dat omstanders waarschijnlijk gewond zijn geraakt door politiekogels. Nadat de dader een collega doodschoot, ontstond een vuurgevecht met de politie. Daarbij zijn negen mensen gewond geraakt. En de Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney... heeft de Democraten woest gemaakt met een opmerking over zijn geboorteakte. Tijdens een campagne-speech in, in zijn geboortestad... Op Detroit zei hij dat niemand hem ooit om zijn geboorteakte had gevraagd. Anne was geboren in het Henry Ford Hospital. Ik was geboren in het Harper Hospital. No one's ever asked to see my birth certificate. They know that this is the place that we were born and raised. En daarmee sinds speelde hij op de samensweringstheorie dat president Obama niet in Amerika is geboren, maar in Kenia. Na de woedende reacties van de Democraten ontkende hij dat hij het uitgehaald naar Obama. Nee, no, nee, no, niet een swipe. Ik zei het al campaign de campagne. Er is geen vraag waar hij was geboren. Hij was geboren in de US. En dan nog naar de Belgische krant De Standaard, want die schrijft over mosselen. Mosselen in de Noordzee bevatten één plastic deeltje per gram vlees. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent. En dat de oceanen vervuild zijn met plastic deeltjes was al bekend, maar het was onduidelijk hoe diep die vervuiling doordringt bij schaaldieren, vissen of mensen. En bij mosselen is dat dus nu in kaart gebracht. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1-journaal. Dit spel kunnen we inderdaad drie weken lang ieder debat gaan voeren. Maandagochtend van half negen tot negen, CDA-voorman Sibrand van Haarsma Buma. Ik weet wel dat wij er op dit moment als CDA niet goed voor staan. En dat het mijn ambitie is om er wel goed voor te komen staan. Ook een vraag voor Buma...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 Dit is Radio 1.